NTO Radio 1 met Lara Wensen en Joost Hullings. En uiteraard gaan wij door hier in Nieuws en Co. met uh, dit verkiezingsdebat. We gaan uh, met Siebrand Buma, uh, schuif straks aan een tafel van het CDA, Lodewijk Asscher van de P van de A. En ik heb Marianne Thieme ook al zien lopen van de Partij voor de Dieren. Eerst naar Mark Hokken met het NOS-journaal. Het proces tegen de voormalige baas van motorclub No Surrender, Klaas Otto, is tijdelijk opgeschort. Volgens de advocaat van Otto kan hij het mentaal niet aan... om voor de rechter te verschijnen. Otto zou in de gevangenis vernederend worden behandeld. Daardoor is hij naar eigen zeggen geestelijk gebroken... en kan hij de rechtszaak niet meer volgen. Een psychiater gaat nu onderzoeken hoe Otto eraan toe is... en maandag besluit de rechter hoe het verder moet met de zaak. Klaas Otto wordt onder meer verdacht van witwassen, bedreiging... brandstichting, afpersing en zware mishandeling. Hij zit al ruim anderhalf jaar in voorarrest. Het kabinet wil vier jaar experimenteren met wietteelt. In die periode mag hennep worden geproduceerd... en worden geleverd aan koffieshops in de zes tot tien gemeenten... die meedoen aan de proef. De hennep mag in die gemeente ook worden verkocht. Aan het einde van de testperiode komt er een afbouwfase... waarin alles wordt hersteld. Het verkopen van geteelde wiet aan koffieshops wordt daarna weer verboden. Netbeheerder Liander zegt dat de elektriciteit in Amsterdam... langzaam weer wordt aangesloten. Meer dan 30.000 aansluitingen zaten urenlang zonder stroom... nadat een kabel bij graafwerkzaamheden beschadigd was geraakt. Ook veel winkels waren de dupe. Wat merk jij van de stroomstoring? Heel veel, meneer. De kassa doet het niet. Dus we moeten alles uh, contant uh, doen. is ook lastig, hoor, meneer. Dus sommige klanten moeten we zelfs laten gaan vandaag. Dus dat ja. is heel pijnlijk. Ja, dit is niet leuk. Het zit allemaal tegen. En ik uh, vind het heel jammer, meneer. Ongeveer een derde van de getroffen aansluitingen heeft inmiddels weer stroom. In de trein van Frankrijk naar Nederland is een grote vechtpartij geweest. Acht Britten zijn opgepakt bij aankomst op Amsterdam Centraal... en zo'n twintig agenten stonden hen op te wachten op het perron. In Amsterdam zijn twee mannen veroordeeld... omdat ze twee homo's in elkaar hebben geslagen. Een van hen was verkleed als drag queen. De twee werden uitgescholden en later geslagen en getrapt... en dat ging door toen ze op de grond lagen... Een van de mannen verloor erbij het bewustzijn. De daders krijgen ruim twee en ruim drie jaar cel. In het centrum van Rotterdam hebben tientallen mensen meegelopen met een klimaatmars. Ze protesteerden tegen de doorvoer van steenkool via de Rotterdamse haven. Vorige maand verlengde de haven een contract met een overslagbedrijf met 25 jaar...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 In de zesde etappe ging hij enkele kilometers voor de finish hard onderuit. Hoe erg de verwondingen zijn is niet bekend. De Nederlander won deze week de tijdrit en stond tweede in het algemeen klassement. De zesde etappe werd gewonnen door de Fransman Rudy Molaar. Leider blijft de Spanjaard Luis Leon Sanchez. Het weer vanuit het zuiden regen. In het noorden blijft het tot vannacht droog.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 Gaan we nog naar de verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. De avondspits is wat drukker dan normaal. Dat komt vooral door een aantal ongelukken. Alleen rond Amsterdam valt het eigenlijk wel mee. De meeste files staan rond Utrecht en in het zuiden van het land. De A15 van Gorkum naar Rotterdam is weer open... na een ongeluk met een vrachtwagen bij Papendrecht. Het loopt nog wel flink vast op die A15. 11 kilometer file vanaf Gorkum met ruim een uur vertraging. Omrijders die staan flink vast op de N214 in de Alpdassenwaard... richting Papendrecht voor de aansluiting met de A15 7 kilometer... met bijna een uur oponthoud. Dus dat is geen aanrader. Op de A27 is het daardoor extra druk vanuit Utrecht... tussen Lexmont en de brug bij Gorkum, 9 kilometer. Uh, verder zien we problemen op de A50, Os richting Arnhem. Bij knooppunt Valburg, 7 kilometer, met een uur op -onthoud. Er is maar één rijstrook open. De file begint bij Ravenstein. Er ligt een hoop rommel op de rijbaan. Is daar een auto over de kop geslagen? Het verkeer loopt daardoor ook vast op de A73. Er staat tussen Wiegen en knooppunt Ewijk nu 7 kilometer. NPO Radio 1. NOS NTR. U bent weer terug in Nieuwsport. Hier op NPO Radio 1 met debat. Nu het CDAP van de AN en een Partij voor de Dieren. Maar Co. Het verkiezingsdebat. Met Lara Renze en Joost Vullings. Wat was dat nou weer, Lara? Ja, dat heet een bumper. Ah, ja, dank je. Dat gebruiken ja. we wel eens bij nieuws en Co. Oh, ja, dat is maar onbekend. Ja. Geeft helemaal niks. Ja. Maar goed, voordat we gaan beginnen met, met de landelijke kopstukken... geven we eerst uh, geef het woord aan de lokale politicus. Want die hebben wensen voor u, eh, de landelijke politici hier aan tafel. Jisse Otter van uh, Wakker Emmen, we hebben u net al gehoord. Toen hadden we het over woningbouw en de vitaliteit van, van Emmen en de dorpen eromheen. U knapt uh, oude wijk op. Wat zou u willen van de landelijke politiek? Nou, De herstructurering en verduurzaming van zeg maar, woningbouw in de jaren 60, 70... dat kost gewoon uh, heel veel geld. Dat is bij ons veel moeilijker dan... In de, in de randstad en buiten de grote steden. Hè? Ook het element eh, krimp komt daarbij. Nou, dat kost gewoon heel veel geld. Dat denkt u natuurlijk allemaal. Dan komt hier om geld vragen. Nou, dat hoeft misschien helemaal niet. Maar wat me eigenlijk een beetje stoort. En dat zou ik graag willen veranderen. Is dat elke huurder in Emmen. betaalt in feite. via de verhuurdersheffing. gewoon één maand huur aan een eh, van de landelijke overheid. Dat kost eh, in plaats als Emmen. gewoon 5, 6, 7 miljoen euro per jaar. Daar komt misschien ook nog vennootschapsbelasting trouwens bij. Dus de verdwijning gewoon heel veel geld uit onze regio... die gaan naar de schatkist. En dat geld, en dat is eigenlijk concreet mijn vraag... geef ons dat geld terug in de vorm van een investeringsfonds... Eh, en dan lossen wij zelf onze problemen erop. op. Maar haal niet eerst het geld weg... en dat we hier later weer moeten komen bedelen. Laat ons gewoon dat geld houden. Dank u wel. Ja, Emma wil zijn geld terug, meneer Ascher. Nou, ja. dat begrijp ik heel goed. En ik begrijp ook heel goed dat je eh, de voorzieningen overeind wil houden... in een gebied waar anders de krimp wegslaat. Dus bibliotheken, eh, scholen... Ook kleine scholen moeten we wat mij betreft overeind houden. Ik denk niet dat we hier vandaag die verhuurdersheffing kunnen afschaffen. Ik denk wel dat we afspraken zouden kunnen maken in een landelijke politiek... om gemeenten die met krimp te maken hebben, daarbij te helpen. Meneer Buma? Dit is een belangrijk punt. Uh, er zijn ook afspraken over gemaakt in deze coalitie waar het CDA in zit. En wat we nu gaan doen is dat je een korting op die verhuurdersheffing kan krijgen. Als je als woningbouwvereniging investeert juist in die duurzaamheid. Dus het, is een, uh, het, het punt uit Emmen is heel serieus. En daar gaan we ook mee aan de slag. Dat moet u aanspreken, investeren in duurzaamheid, mevrouw Zeker. Timmer. En het is ook uh, van de zotte... dat uh, de, deze uh, traditionele politieke partijen... de verhuurdersheffing ook hebben ingevoerd. Dat had nooit gemogen. Uh, het zorgt alleen maar voor hogere prijzen, hogere huurprijzen. Uh, terwijl we moeten investeren in nieuwe sociale huurwoningen... die duurzaam zijn. Dat er een fonds komt waardoor mensen ook de ruimte krijgen... om uh, tegen bijvoorbeeld uh, een, uh, geringe kosten hun huis uh, te isoleren. Dat zijn de maatregelen die worden genomen. Maar Den Haag staat daar... Uh, tot nu toe nog niet voor open. Maar ik hoor hier alweer iets van korting op die, uh, die VR-huurdersheffing. Uh, nou ja, dat is misschien een beginnetje, maar laten we er vooral mee stoppen met die onzinnige rondpompen van geld en het terug laten komen in de schatkist. Okay. Ik moet terug naar Emmen. Duidelijke reacties. Uh, wij gaan naar de stellingen die de drie landelijke partijen hebben ingebracht. Zelf hebben ingebracht. We beginnen bij het CDA. Bij u, meneer Buma. De stelling is, maak Nederland net zo veilig als Tubergen. Zo is dat. Uh, je kan het woord Tubergen bijna niet meer horen. Het spotje is vaak langsgekomen. Dan is het gelukt. Ja, hè? dat dacht ja. ik. Ja. Uh, wat is daar lokaal voor nodig, meneer Buma? Het belangrijke, kijk, de eerste is... er zit nu een lichte knipoog in deze stelling... maar er zit toch wel achter dat... De Bergen is een van de veiligste gemeenten van Nederland... en de ambitie moet zijn Nederland veiliger maken. Wat zijn dingen waar het, het, het land, de gemeente mee kan helpen? Allereerst investeren in veiligheid, dat doet deze coalitie. Ik vraag me af of het voldoende is, heb ik eerder ook gezegd... maar dat is een belangrijke eerste stap. Tweede is het makkelijker maken voor de politie om zijn werk te doen. Mm -hmm. Ik zie nu dat de politie bijvoorbeeld wel een kofferbak mag openmaken om te kijken of je gevarendriehoek erin zit, maar niet een kofferbak mag openmaken om, om te kijken of er een wapen in zit of verdopende middelen. Ik hoor nog niet echt lokaals, eerlijk gezegd. Dit zijn wel nee. nou, landelijke thema's. Eén, één, ik ben nog niet klaar. Twee, ja, veiligheid. Ja, oh, maar het zijn wel twee ja. van de drie, dat ja. moet ik ja. toegeven. Dus er komt nu een lokaal twee, punt, Als aan ik. Aan het gaat, Nee, ik, ja, ik ga je toch mee door, want dit is wel degelijk. Wat, politie, werkt lokaal. Als het gaat om het beveiligen van de steden, is het lokaal. Het derde Um, gemeenten hebben vaak grote moeite om op te treden... tegen bijvoorbeeld uh, Hells Angels, motorbenden en er, andere. Die zijn uh, ondermijnend. De Partij van de Arbeid heeft daar nu een voorstel gelanceerd... om het makkelijker te maken. En daarmee help je die gemeenten om motorbendes te uh, ontbinden. En mijn stelling is dat CDA doet eraan mee... dat we dus met kracht dit soort maatregelen moeten nemen... waarbij dus het Rijk door de eigen wetgeving... die gemeenten het makkelijker maakt om op te treden. Okay. Dus de voorstellen die ik noem, zijn natuurlijk waarde en dat is logisch, die verantwoordelijkheid die ligt bij het Rijk... Mm. maar bij die drie dingen steunen we de gemeenten. Meneer Asscher, hoe kijkt u daarnaar? Nou, de ambitie die deel ik. Uh, mensen moeten er zeker van kunnen zijn dat je veilig over straat kan... dat je niet criminele bendes tegenkomt. Alleen, ik denk wel dat het eerlijk is om het even in perspectief te plaatsen. Uh, de regering waar de heer Buma deel van uitmaakt... investeert een kleine 400 miljoen in veiligheid... En dan gaat 4 miljard naar de grote ondernemingen in belastingverlagingen. En ik denk dat dat een keuze is waar ze lokaal niet zo gek veel aan hebben. Want vergis je niet, veiligheid is mensenwerk. Die grote ondernemingen die verhogen daar de salarissen mee. Maar wat er echt nodig is, is dat we investeren in de politiemensen. Eh, niet alleen in dat het er meer zouden moeten zijn. Ik denk dat we daar nog wel over eens zouden kunnen worden. Maar ook dat we ze ondersteunen in hun werk. En dat is niet alleen met de regels, maar ook met salaris. En die zo doen aan de werkdruk. Als we daar afspraken over zouden kunnen dus zou maken. Ze zou meer geld in dat opzicht relatief naar uh, bijvoorbeeld veiligheid en politie moeten gaan. Absoluut. Gaan ja, wat, wat de, de, de heer als je hier wel vergeten te zeggen is dat er tegenover de lastenverlichting voor het bedrijfsleven ook evenveel lastenverzwaring staat. Dat vertelt hij niet, dat moet je er wel bij vertellen. Dus ik vind dat argument niet, niet super sterk als het gaat over de vraag. hoe maken we Nederland en veiliger. En hoe we dat doen zijn volgens mij drie dingen. En daar hoeven we... Niet eens zo heel veel van mening over te verschillen, omdat ik denk dat, dat uh, Partij van de Arbeid en CDA er ook in het verleden samen hebben opgetrokken. Maar dat blijft wat mij betreft versterken van de politie, uitbreiden van bevoegdheden en vooral ook het ondersteunen van die lokale overheid, daar waar ze te maken hebben met ondermijnende activiteiten. Nou, uh, we hadden het over uh, de, de, de motorbendes, maar mm. denken ook aan de prostitutiesector. Ja, laat Laten we even, even, even, even mevrouw Tiener. Ja, dit is natuurlijk ja. tu moeten meer geld aan de politie en het is ook schandalig dat uh, deze partijen de afgelopen... We lopen tien, 15 jaar ontzettend hebben gesneden... in het budget voor de politie. Dus wat dat betreft hebben ze boter op hun hoofd. Maar als we echt gaan kijken naar de lokale veiligheid... dan zouden we absoluut niet willen dat Nederland zo veilig wordt als Tebergen. Want Tebergen is de bio-industriegemeente ah, van Nederland... Kijk. waar de veiligheid van mensen en die op het spel staat. En heeft u daar zijn een... dus fijnstofproblemen. En daar heeft u een, een goed... ledenclub van een goed... nee, de Partij van de Dier. Nee, de Partij van de Dier doet daar nog niet mee. Maar de groeiend okay. verzet is daar tegen... Uh, het opkomst van grote kippenfabrieken met honderdduizenden kippen. En dan gaat het dus om die veiligheid die doordat de CDA daar al ruimte geeft... aan dit soort megastallen, de veiligheid van mens en dier in gevaar brengt. We weten meneer allemaal Buma? nog de Q-corps. En, en nu hebben we ja. dus weer de megastallen in, in Zilbergen... waar mensen zijn ziek van worden. Ik vind het bijna, bijna fascinerend. Ik heb er ook wel bewondering voor. Ja, dat is een, hoe, een lokaal hoe... thema, meneer Buma.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 Altijd weer uit weten brengen bij... Het is een Want, het groter nee, het risico niks, dat mensen eet, ziek nee. worden van een megastal... omdat zij bijvoorbeeld uh, ge, door een terroristische actie... Het ging, over de, het, het ging over de veiligheid van mensen in hun de leefomgeving. De ja. leefomgeving. Ik wil heel graag dat de heer Buma nou eens verantwoordelijkheid neemt... en zegt inderdaad, het platteland is op dit moment onveilig geworden... voor mensen en dieren, omdat we daar de ene dierziekte naar en de andere hebben. Longproblemen, mensen die door middel ik ben, van... Ik ga het nu onderbreken de, als ik dat de, mag doen. Want ik vind het werkelijk dat als wij nu een debat gaan voeren... Oh, my God. Voor Nederlanders die heel veel zorgen hebben over de vraag of zij zonder uh, geweld op straat kunnen lopen. Of de ondermijning van de boven- en de onderwereld aangepakt wordt. Of wij motorbendes aanpakken. Of gaat het er ook nog over ja. ja. megastallen? hebben. maar het gaat natuurlijk mee, wel. Even, ik wil nu echt even de discussie verder gaan, mevrouw Thieme. Mevrouw eventjes, eventjes, u, echt, krijgt ik, straks, ik, u mag zeggen wat u wil over zeker, megastallen. Meneer Buma, meneer Buma het schijnt dat u ook een stelling Mag ik heel even, eventjes? De stelling van mevrouw Thieme uh, gaat straks over megastallen. Gek of niet? Dus daar gaan we het straks weer over hebben. Oké, nu, meneer Buma. Het gaat over veiligheid. Hey, ja, maar nu mag je meer ja, dus. mee de Ik vind het ik, ik, misschien is het voor kiezers ook wel goed om te weten dat ieder punt over veiligheid of het gaat over terrorismebestrijding, want ook dat is veiligheid. Of het gaat over wat ik noemde motorbendes, de afrekening in het Amsterdamse circuit en noem maar op dat u bij altijd bij u bij één thema uitkomen. Ik vind nee, dat de politieke niet? partijen in Nederland en die neemt het CDA ook serieus, ook voor mensen en hun onveiligheid als het gaat om de bedreiging van criminaliteit harder moet zijn. In Investeren moet. En dat doen we ook. En ik blijf dat ook doen. En weet u waarom? Omdat ik daadwerkelijk vind... dat Nederlanders van de politiek mogen vragen... dat hij hun beschermt tegen andere mensen... die hun het leven onmogelijk maken. Voor wie zijn we er? Voor de wetsovertreders? Of voor de mensen die leven volgens de regels. En ik vind dat de politieker moet zijn voor de laatste. En met CDA in ja, maar, in wacht even, mevrouw Tiemps. Ik, ik niet wil meer nog even naar de heer vragen toe. Ja, Er is natuurlijk één geruststelling: dat meegestallen worden nooit gestolen. Dat is, dat is echt een voordeel. Nee, meneer, meneer Asscher, u wilt gewoon meer geld ik vind, voor de politie. Ik dat vind was dat dat toch een Dat u een heel serieus thema heeft aangesneden, maar daar gaan we zo nog even over door. Zeker, ik denk dat ja. de discussie over veiligheid te abstract wordt, te veel over regels gaat. Uh, terwijl we ons moeten realiseren. Want we streven hetzelfde doel naar dat het door mensen. Uh, veiliger wordt. En dat zijn politiemensen, brandweermensen, en als je realiseert dat iedere dag een kleine 5000 politiemensen ziek thuis zijn, vanwege de werkdruk, dan is het hoog tijd om daar wat aan te doen. Ik zou het concreet willen maken, de heer Buma heeft laatst aangegeven dat hij bij de voorjaarsnota meer geld wil uittrekken voor veiligheid, ik zou dat willen steunen, ik denk dat er ruimte genoeg is uh, om iets minder de cadeaus aan de multinationals te doen, en bijvoorbeeld een loonsverhoging van zo'n 5%, dat zou nu kunnen, en daarmee kan je ook zorgen dat je de werkdruk bij de politie aanpakt, want het is te makkelijk, om alleen maar mooie woorden te praten over veiligheid. Als je niet realiseert dat het mensenwerk is... en mensen die kiezen dat beroep van ganser Harte. die staan klaar in Tubbergen en in Amsterdam... dat zijn de helden van de samenleving. Kies daar dan voor. Dan maken wij samen de betere regels in Den Haag. Maar dan geven we hun de ruimte. Heel kort, meneer Buma. Komt er extra geld voor, agenten? voor de Nou ja, Ik moet eerlijk zeggen dat nu de Partij van de Arbeid... het veiligheidsprobleem op wil lossen door loonsverhoging... Dat is niet de weg. Dat is onderhandeling tussen de werkgever, de politie en de werknemers, de politie Maar oh, het mensen toch met me eens dat die mensen. Mij... Ja, nee, maar ik wil daarmee verder. Want waar ik vind dat die politiemannen dus de... en vrouwen in de eerste plaats recht op heb, hebben, is veiligheid om hun werk uit te oefenen. Ja. Steun van de politiek. bij het moeilijke werk wat ze doen. En zeker, waar ruimte is ook loonsverhoging. Maar politici, die loonsverhogingen van 5% beloven aan één sector, moeten eerlijk zijn. Die moeten dat aan iedereen geven. En ik zeg dit politie verdient een goed salaris en dat is nu helemaal niet zo super voor de gemiddelde nee. diender. Dat zijn belangrijke onderhandelingen, zijn maar ik vind het, het belangrijkste is het 1.700 euro netto. Ja, ja, Daar komt vind... de baas van ING. Ja, maar... ja, ja, de, de, de, de... niet Ja, nee, nee, dat begrijp ik, ja, maar de, de, de, de kern van, van, van veilige steden zullen we want volgens mij gaan we, we gaan door... de uw stelling van, van de heer Asje en dat sluit heel erg goed aan op de discussie die nou, we nu dat ook al mooier. Op... Ja. Nee, dat is dat start echt Want de heer Asje wil niet alleen investeren in agenten om de buurt beter te maken, moeten we ook investeren in banen voor conciërges, straatcoaches en wijkverpleegkundigen. Wie is wij eigenlijk? Wie, wie is wij moeten investeren? De gemeentelijke overheden, lokale verkiezingen... samen met het Rijk. En dat kan. Ik heb in Rotterdam Dennis ontmoet. Die beheert daar de speeltuin in de Nieuw-Westen. U, U kent je hem, hij is ook wel eens een tubberger. Een maar die zorgt, die zorgt dat de kinderen daar veilig kunnen spelen. De buurt is heel blij met hem. De kinderen zijn dol op hem. Alleen...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 En het betekent ook dat een grote groep mensen... die nu, ondanks de betere economie, nog niet aan het werk is... s'avonds komt van een betaalde baan. Die je echt je daar voor of of tegen? Het, uh, hier, Ik uh, vind Fassie het ontzettend maar. belangrijk dat er meer wijkverpleging uh, komt. Dat er meer straatcoaches komen. Dat we ook weer een wijkagent uh, hebben in de buurt. Alleen, uh, meneer Asscher, de afgelopen jaren... hebben wij samen met andere partijen zoveel moties ingediend... om ervoor te zorgen dat er niet gesneden zou worden in de wijkverpleging. Dat er weer wijkagenten zouden komen. En uw partij, toen aan de macht... toen toen had u wat kunnen doen voor die mensen. Toen had u banen kunnen creëren. Toen stemde u stevast tegen die moties. Dus u kunt, ik vind het. Het is heel gezellig hoor, met de heer Asje nu in de oppositie met mooie, uh, mooie weer weer idealen die we horen. Ja. Maar als u, uh, u de PvdA aan de, de macht de komt. Aan de dan de kom, macht. komt er niets van die plannen terecht. Dus wat, wat. Het lijkt me erg moeilijk om dan nu weer toch weer kiezers uh, dat verhaal uh, te verkopen. Nee, terwijl is... u als u aan de macht bent, dan komt er niets van terecht. De heer Asje. Ik vind het buitengewoon gezellig ook. Ja, uh, dat, dat, ik denk zeker. dat we dat delen met elkaar. Nou, toen wij in de regering kwamen, vijf jaar geleden, was, het, was de situatie iets anders. Hè? Toen gaven we als land 60 miljoen meer uit dan naar binnen kwam per dag. En nu is er ruimte om te investeren. En ik vind het heel frustrerend, zou ik u eerlijk zeggen, dat dat geld naar de multinationals gaat. Want ik vind, na al die moeilijke jaren, zou het bij de mens terecht moeten komen. Ja. En dat kan ook. Daar maar kunnen u u toch zelf notabene. Laat u mij nu even uitpraten. Als u, als u, anders wordt het misschien ietsje minder gezellig. Dat zou jammer zijn. Ja, nee, we nee, kunnen maar... nu ook investeren. En die keuzes. Dat is een politieke keuze waar we met z'n allen over gaan. En dan vind ik het niet verklaarbaar dat je 4 miljard aan de grote bedrijven geeft... terwijl je juist nu als land kunt investeren in de samenleving. Bijvoorbeeld door banen te creëren voor mensen zoals Dennis... In Turberg, in Amsterdam, in Rotterdam... kan je daarmee geweldig veel goeds doen voor buurten... voor veiligheid, voor kinderen... zonder dat je eh, daarmee hele ingewikkelde dingen hoeft te doen. En daar heb je als belangrijk bijkomend voordeel... dat mensen een baan hebben en thuiskomen van het werkzaam. Maar ook van die multinationals heeft de Partij van de Arbeid... de afgelopen vier jaar, toen ze dus aan de knoppen zat... alle ruimte gegeven om belasting te ontwijken. Dus het is wel een mooi verhaal nu. Maar, het was, wij, wij maar u, als u aan de macht bent, doet u, het doet u er niet aan. Maar, ik, maar daar ik, zit iemand die nu de macht heeft. Dat ja. is Simon Bumat ja. Hij zit ja. in de Gaan, coalitie. Ja, zo is dat. Ja, je dus je maar dus is dat. U, u, u, u zit op het geld van Dennis. Zeker. Maar in de oppositie was het ook heel gezellig hoor. Dus, ik, ja. Uh, ja, zeker. Maar wat ik toch op wil zeggen op, het, op wat uh, meneer Asja zegt. Kijk, de, de, de PvdA begint te vaak, vind ik, met... door de overheid gesubsidieerde banen om iets op te lossen. Dat deed je op Den Au al. Dat uh, deed Ad Melkert al. U heeft het geprobeerd met uw banenplannen de afgelopen periode. En ik kan u zeggen, dat is niet wat de economie versterkt heeft. Laat staan dat dat de reden is dat het nu zo goed gaat met werkgelegenheid. Bedrijven maken banen. Wat de overheid moet doen, is zorgen dat de omstandigheden er zijn voor die gemeente om die veiligheid te geven. En dan moet ik u zeggen, als u zegt gemeenten moeten dat doen... deze coalitie gaat aan die gemeenten aan het eind van deze periode... zeg ik ook tegen de lokale vertegenwoordigers hier... 5 miljard euro extra investeren. Voor verpleging, voor zorg, voor veiligheid, voor sociale zekerheid. En de Partij van de Arbeid? 100 miljoen. 5 miljard investeren in gemeenten extra... Uw verkiezingsprogramma zegt voor gemeenten... in de komende vier jaar doen wij er 100 miljoen bij. Dat is 2 van de investeringen... die deze coalitie doet voor gemeenten. En dan kunnen zij kiezen of het wijkverpleegkundigen zijn of andere mensen. Ik vind de heer Buma een beetje, ik zeg het niet graag... maar ideologisch lui reageren op mijn pleidooi. Want het ging niet over de economie, maar over de samenleving. En hij haalt Joop den Elder bij, Ad Melkert, alle andere figuren... waar we hartstikke trots op mogen zijn. Maar waar het over gaat, is of je ervoor durft te kiezen... voor een groep mensen die niet automatisch aan het werk komt... bij de bedrijven, die toch heel belangrijk werk doen... voor de samenleving, voor de buurt, om die banen te creëren. En dan zegt de heer Buma, even uitpraten... dat mag niet, want dat is door de overheid gesubsidieerd... Ik vind het ook echt werk, als we het met z'n allen betalen... ik vind dat een leraar echt werk doet, een politieagent, een soldaat. En ik bevind me in goed gezelschap. Heel veel CDA-afdelingen in het land. Zaltbommel, Rijswijk, Groesbeek, Apeldoorn, Den Bosch. Tubergen. En er zijn er meer. Nee, Tuurbergen toevallig niet. niet? Oh, Die jammer. willen datzelfde. Die willen investeren... samen met het Rijk in concierges, in straatcoaches in speeltuinbeheerders. En daar hebben ze gelijk in, omdat ze weten... er is meer dan alleen de economie... er is meer dan alleen de grote bedrijven als ING... en samenleving draait op mensen. Maar het gaat toch om de kern van mijn punt heen. Ik wil ook, ook graag er... reageren op het, verwijt, ja. het onterechte verwijt... Ja. over investeren in de gemeente. Wij hebben altijd vastgehouden, juist ook in de moeilijke jaren... toen de heer Buma een wet heeft voorgesteld... Ik denk dat hij het zelf vergeten is. In 2013, een wet om de salaris te bevriezen van mensen die voor de overheid werken. De nullijn moest er voor de leraren, voor de agenten, voor de soldaten moest er komen. In 2013. Zodra het begrotingstekort zou oplopen, dan moest iedereen op de nul die bij de overheid zou komen. Maar gaat dat is de bijdrage kern... van de nee, Tot, tot, tot slot, heer Buber. Ja, want u gaat niet in op het kernpunt van mijn verwijt. Nu, er komen nu gemeenteraadsverkiezingen aan. Die gaan dus over de vraag... wat kan Den Haag bijdragen ja. aan die gemeente? Daar zeggen wij als coalitie van... wij moeten in deze tijd, wat het beter gaat... ook zorgen dat die gemeenten het geld hebben om dat te doen. Ja. De mensen kunnen aannemen. Daarom investeren we 5 miljard aan het eind van deze periode... extra in gemeenten. En wat doet de Partij van de Arbeid? Nee. Ik heb dat zelf nog ja. nagekeken. 100 miljoen. Dat is, tot slot dat nog eventjes, is meneer kern. De nee. kern van een gemeenteraadsdiscussie is... wat draag je als overheid landelijk bij aan die gemeenten? Dit is wat wij doen, 5 miljard. Okay. Dit is wat u doet, Punt miljoen. Miljoen. Ja, Tot Ik vind slot. het heel jammer, het klopt niet. Uh, wij zouden altijd Tot hebben vastgehouden aan de systematiek... waarbij de uitgaven aan de gemeenten meelopen met de rijksuitgaven. Daardoor stijgen die uitgaven en komen die investeringen. Dit kabinet kiest ervoor om de grootste uitgaven van 4 miljard... te doen aan de multinationals, aan lastenverlichting. Niet van de kleine lokale bedrijven in die gemeente zitten. In plaats van kiezen voor mensen. Terwijl die kans, en wat mij betreft ook verplichting er nu is... kies voor mensen, dan krijg je veiligheid, een fijne samenleving... en betere leraren voor de klas. Daar moeten we zeker van kunnen zijn. Dank u wel. Het nieuws en verkiezingsdebat. Ja, want... We moeten dat nog hebben over de megastallen. We gaan naar de Partij voor de Dieren. Dat is pas echt een lokaal thema. Marianne Tiemen. Uh, vergroening, dat is zo luid de stelling. Uh, vergroening van gemeenten gaat niet samen met megastallen en mestvergisters. Kunt u uh, uitleggen wat u bedoelt met uw stelling? Nou, in uh, heel veel plattelandsgemeenten uh, uh, hebben uh, mensen steeds meer uh, tabak van het feit dat er st steeds meer grote bio-industriebedrijven... Ontstaan. We kennen allemaal de q kortcrisis uh, crisis natuurlijk... waarbij 100.000 mensen ziek zijn geworden. 75 mensen zijn uh, doodgegaan aan, uh, aan zo'n dierziekte. En je ziet dat de uh, plattelandsgemeenten steeds meer onleefbaar worden. En je ziet ook tegelijkertijd dat Den Haag die gemeente in kou laat staan. Gemeenten kunnen eigenlijk nauwelijks... hebben ze de instrumenten om zo'n meegestal tegen te gaan... op grond van bijvoorbeeld gezondheidsrisico's. Uh, daarnaast zien ze ook dat besturen, gemeentebesturen... Uh, met name als de CDA daar de grootste is... dat er ook vaak een, de sprake is van bestuurlijke integriteitsproblemen. Dat er heel veel CDA's, bijvoorbeeld in Horst aan de Maas... een aantal jaar geleden, ook heeft voor zorgen... dat grote megastallen daar de, zonder enige problemen vergunningen krijgen... en de gemeenteraden opzij worden gezet. Er is dus een groot probleem op dit moment op het platteland... ten aanzien van megastallen die als paddenstoelen uit de grond komen. Dit vraagt wel een reactie van de heer Bumer, want u werd ook op uw integriteit Dat is een partij. Ja, zeker. Ja. Nee, niet. Ik, ik ga echt Heet niet op dit Heeft u er op op niet gevolgd nee, in, in niet de op... Tweede Kamer over uh, uw partij en Hoorstaande Maas... en uh, dat er in Gubbevorst 1,2 miljoen kippen ver, uh, kunnen worden gehouden met een vergunning... doordat de gemeenteraad opzij is gezet? Heeft u dat Weet niet u waar gevolgd? waar ik het over wil hebben? Over een agrarische sector in Nederland... die dankzij die sector 100 miljard euro aan u en ons inkomen en onze toekomst bijdraagt. En u vergeet altijd, en dat vind ik jammer... want u zou dat volgens mij veel beter wel kunnen doen... dat er voor uw verhalen belangrijke keuzes staan... die maken dat Nederland een centrale speler is... in de voedselvoorziening nee, voor de Timing, wereld. Dat is interessant om op te reageren. Nee, als je kijkt naar de bijdrage van de veehouderij... aan, de, aan onze export en, en aan ons nationaal inkomen... dan is dat nog geen 1%. Daarnaast, wat Nederland heel veel doet... Is het is een doorvoerland. dus heel veel koffie en bonen... en andere landbouwproducten die uit andere landen komen. Die komen via de Rotterdamse haven en die gaan door. Als je kijkt... Als je, kijkt naar, als je kijkt naar wat wij hier in Nederland produceren, mm. dan zijn dat vooral dus heel veel plofkippen met heel veel mest. En die gaan vervolgens in mestfabrieken die een gevaar vormen voor de omwonenden. En gemeenten kunnen daar niets tegen doen, omdat de landelijke politiek alle ruimte ik geeft even aan de grote cowboys. Kouma. Het, het, het aandeel is, is mij, klein eigenlijk. U, Zegt me mevrouw me. Hoe gaat u de gemeente helpen volgens om mij, dat tegen te gaan? Volgens mij kunt u het niet eens. Iets positiefs zeggen over die sector. En ik vind het zo ontzettend belangrijk dat u beseft dat heel veel mensen daar werken, met moeilijke salaris vaak... want veel verdienen niet, maar dat niet alleen. Wij moeten in de wereld straks 10 miljard monden voeden. Als wij dat doen op de manier waarop dat in Oekraïne en China gebeurt... is dat de slecht. De familiebedrijven in het platteland verdwijnen. Nou omdat u zit gaat op, u op nou die niet... meegastallen voor die paar grote cowboys... die bulkproductie willen produceren. Gaat u nou kiezen voor de familiebedrijven weer... waarbij de menselijke maat voorop staat... waarbij niet 100.000 mensen ziek worden van een Q-kort... en 75 mensen zijn gedood... Gaat u daar nou eens op in? Op die grote risico's voor de weet, volksgezondheid. Even, even in plaats van de korte ja, termijn economische ik, ik, belangen? Ik ga één zin in zeggen, maar dan moet ik de heer als je spreken. Maar ik vind het zo moeilijk met u discussiëren, omdat u halverwege een zin inbreekt, nooit de ander laat uitspreken, vervolgens een tirade houdt. Ja, ja, ik weet dat u en... heel graag mee te communiceert, maar gaat u nou gewoon eens in op mijn vraag? Ik denk dat uh, mevrouw Tiemer best een belangrijk punt heeft. Want je moet zeker kunnen zijn van gezond voedsel, maar ook van dat je niet door de lucht of door de mest ja. een ziekte oploopt. Ik zou mevrouw Tima eigenlijk willen uitnodigen. Volgens mij kunnen we er ook wat aan doen. Vanmiddag in Brabant, waar dit probleem enorm speelt... is een wet ingediend onder initiatief van de SP. Uh, maar GroenLinks, de Partij van de Arbeid, doen er ook aan mee. De wet veedichte gebieden die gemeenten en provincies de kans geeft... om. En met respect voor de familiebedrijven van de boeren wel grenzen te stellen aan het aantal dieren dat op een heel klein oppervlak leeft. Want ja. ik denk dat er ja, eigenlijk dat we niet zo door kunnen zoals het nu gaat. Omdat Meneer ja, vind u al mag dieren. ik heel even wat, wat vragen. Ja, dat want ik vind vind u dat, vindt u dat uh, dus ik zou het men als u mee door kan gaan uh, met zoals het nu gaat? Met nou, het bouwen van mega's? Dat is een goed punt. Want ik kom erop, maar de heer Arsje heeft natuurlijk volgens mij een aanzienlijk uh, uh, um, kansrijkere manier van kijken naar de sector, moet ik zeggen, dan een Partij voor de Dieren. Want inderdaad, je moet geen keuzes maken. Wat dus bijvoorbeeld de coalitie nu ook doet, het is een, u heeft mij niet eens de kans gegeven. Maar er is daadwerkelijk een probleem met de varkensector in bijvoorbeeld Oost-Brabant. Mm -hmm. uh, de mensen houden het hoofd niet boven water, dat is een probleem. Maar de sector wordt daar ook niet meer gewenst. En wat doet deze coalitie? Die gaat nu ook veel geld ter beschikking stellen om die groep te saneren. Dat doen we dus niet door zoals u te zeggen, het zijn allemaal bijna, hoor. En u zegt het niet letterlijk, bijna allemaal criminelen. Nee, je kan daar twee goede dingen doen. Er zijn daar varkenshouders die het niet redden. En er zijn mensen die zeggen, deze bedrijven willen we niet. Dus wat gaan we dat doen? Dan gaan we dat, zoals dat dan mooi heet, warm saneren. We geven de mensen kans een ander bedrijf te doen. En dat, en daarom kom ik bij de heer Asscher, in combinatie wat Brabant zelf ook al wil, dus dat doe je samen, dan kom je ergens. Het en wat je dan doet, is als we die dus... Met met allen kunnen maken, want de nou de ja, maar het maar, zou u daarin mee kunnen? Ik zeg maar, het is ontzettend belangrijk dat je gaat warm saneren. We zullen echt 50% minder dieren moeten houden in Nederland. Willen we een leefbare en een duurzame samenleving hebben in, in, in, in ons land? Helaas staat het CDA er niet voor. Ik ben blij om te horen van de Partij van de Arbeid dat zij ook vinden... dat er minder dieren moeten komen. Maar goed, toen ook weer, toen u de kans had met de, staatssecretaris, deze... met de staatssecretaris dan... voor Landbouw... wat van uw partij was, toen heeft ze de melkquote afgeschaft... waardoor er ontzettend veel melkveehouders zijn, gingen uitbreiden. Dat deze wet dus, geschreven nou, is door Sharon Dijksma... Maar... In consultatie gebracht door Martijn van Dam. En dat we hem nu. De was, was er toen gestegen. Dat weet u ook. Dat klopt. En dat we hem nu in leven houden en gaan indienen. misschien de, de, de kunnen we deze 60 toch... meekrijgen. Ja. Want die waren voorheen waren ze ook voor het begrenzen van het aantal. Okay, tot slot nog eventjes. En het is in de politiek wel fijn als ze proberen samen ook wat te bereiken. Ja, zo is dat. En hier, ik wil nog heel eventjes mevrouw Tiemen en en naar en meneer Buma. Steun ik u benen. Maar ja, het is lastig om u te steunen. Ik, ik, ik kom er gewoon niet tussen. Dat ja, is toch niet te geloven? Mag ik heel eventjes dames bereiken met elkaar? Ik wil eventjes nog naar meneer Buma... En dan is het klaar. Want het zou zo mooi zijn als het debat op dit onderwerp met dezelfde toonhoogte zou kunnen als andere debatten. Want volgens mij hebben we toch al één... Ik denk dat we allemaal, en ook de Partij voor de Dieren... belang heeft bij gezond eten... wat van dichtbij komt. Zeker. Nou, Daarom dat, betekent dat, dat, we, meer dat betekent... Apparachie, dat we een agrarische ja. sector moeten hebben... die sterk is. En ja, waar het niet goed gaat... en niet goed is voor het milieu... gaan we dat verbeteren, verduurzamen. Dank u wel. We gaan dit debat warm saneren. Mooi. Zometeen zitten hier aan tafel... Gertjan Segers van de ChristenUnie... Lilian Marijnissen van de SP... en Henk Krol van 50PLUS. En BL Radio 1...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 In Amsterdam hebben 10.000 huishoudens die vanochtend werden getroffen door een grote stroomstoring weer elektriciteit. Nog zo'n 20.000 zitten zondig en het kan op sommige plekken nog de hele avond duren voordat zij weer stroom hebben. Storing ontstond toen bij graafwerkzaamheden een kabel werd geraakt. Het proces tegen de voormalige baas van motorclub No Surrender, Klaas Otto, is tijdelijk opgeschort... Volgens de advocaat van Otto kan hij het mentaal niet aan... om voor de rechter te verschijnen. Hij zou in de gevangenis vernederend worden behandeld. Een psychiater gaat nu onderzoeken hoe Klaas Otto eraan toe is. En in de Talies trein van Frankrijk naar Nederland... is een grote vechtpartij geweest. Acht Britten zijn opgepakt bij aankomst op Amsterdam Centraal. Daar stonden zo'n twintig agenten hen op te wachten op het perron. Naast de vechtpartij hadden de Britten gerookt in de trein... en de toiletten vernieuwd. Het is tijd voor het weer. Peter Kuipers, Munniken. Het is gaan regenen vanuit het zuiden van het land. En die regen is inmiddels opgerukt tot de lijn Rotterdam-Nijmegen. Nou, die regen die trekt langzamerhand verder naar het noorden vanavond. Er zitten ook nog wat gebieden met regen achteraan. En pas aan het begin van de nacht wordt het weer droog vanuit het zuiden. Dat betekent dus een regenachtige nacht, vooral in het midden en het noorden van het land. De temperaturen die lopen daarbij langzaam steeds verder op. Het wordt namelijk zacht. Zachte lucht komt uit het zuiden. En het wordt vannacht dus zo'n 5 tot 9 graden. En die zachte lucht die zorgt morgen voor hele hoge temperaturen. Het wordt zo'n 15 tot 17 graden. Dat komt niet door de zon. Die is er morgen namelijk maar nauwelijks. Sterker nog, het regent in de ochtend. Vooral in het noorden van het land. En smiddags hebben we dan nog een paar buien. Vooral in het midden en het westen van het land. Er is weinig wind uit het zuiden. En die blijft ook voorlopig in die zuidelijke hoek zitten. En dat betekent dat het ook zondag en in de nieuwe week vrij zacht is. Temperaturen op zondag nog van zo'n 14, 15 graden. Later in die week daalt die naar een graad of 10... Of 12, maar er is elke dag wel kans op wat regen. Kijken we nog eventjes naar de weg. Wijnand Zwaan. De avondspits is iets drukker dan normaal, maar ook weer niet heel veel. En het is wat ongelijk verdeeld. Rond Amsterdam is er eigenlijk niets aan de hand. Terwijl er in het zuiden van het land wat meer files staan. En soms ook door ongelukken, zoals nu op de A50 bij Nijmegen. Vanuit Eindhoven staat tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Valburg... 13 kilometer file met anderhalf uur vertraging. Er sloeg daar een auto over de kop en er waren ook nog een paar andere auto's bij betrokken. De rechterrijstrook is nog heel even dicht, gaat niet lang meer duren. De A73 loopt het verkeer ook vast vanuit Nijmegen. Er staat voor Kno. e wijk nu 9 kilometer met een uur op onthoud. Dan de A15, die valt nog op in negatieve zin... de Rotterdam-Gorkum in beide richtingen files bij Papendrecht. Dat hing samen met een ongeluk richting Rotterdam. Dat is inmiddels van de weg af, maar het is in die omgeving nog wel extra druk. Net zoals op de A27 vanuit Utrecht. Langzaam rijden en stilstaan tussen Lexmond en de brug bij Gorkum over 14 kilometer. Nieuws en Co. Het verkiezingsdebat. Met Lara Renzen en Joost Vullings. Welkom terug bij het Nieuws en Co. verkiezingsdebat. Het levendige debat. Nog twee drietallen te gaan in dit halve uur de ChristenUnie, de SP en 50 plus. Maar eerst de vraag van de lokale politiek. Dat heeft u bij de andere debatten ook gehad. Er is altijd iemand uit de lokale politiek en die legt iets voor aan de landelijke politici. Nu is het het woord aan Martijn van der Heuvel van Weert lokaal en die komt dus ook uit Weert. Martijn van der Heuvel, u had hem al eerder in deze uitzending kunnen horen over over statushouders in zijn gemeente. Nou, dat zijn vluchtelingen die mogen blijven. Um, ja, en daar bent u. Um, er blij mee, want u heeft ze nodig voor vacatures. Maar wat zou u nou precies willen van de landelijke politiek? De gemeente Weert en meerdere gemeentes in Nederland vragen Den Haag... om ook de inburgering te decentraliseren. Terug naar de gemeente, zodat gemeenten vanaf dag 1 volledige regie kunnen voeren op een integraal integratie- en participatieproject. En ik weet dat er een stukje staat in het regeerakkoord... maar de vraag is van zo snel mogelijk naar de gemeente toe uh, met de inburger. Ja, meneer Segers van de nu heeft dat kort uh, geschreven. Er staat ja. een stukje in, maar het moet meer en sneller. Nou, dat is wel een stukje wat na aan mijn hart ligt. Uh, want het gaat inderdaad over inburger vanaf dag één. Dus als mensen hier binnenkomen en status hebben, mogen blijven... dat ze onmiddellijk de taal kunnen leren, dat ze onmiddellijk in beweging komen... vrijwilligerswerk kunnen doen. En we hebben gezegd, de gemeenten krijgen daar een rol bij. Dus dat gaat nu uitgewerkt worden. Uh, maar ik denk inderdaad dat er een veel grotere van, uh, verantwoordelijkheid voor gemeentes komen. Omdat die inderdaad de mensen kennen. is dus dicht bij huis. Uh, dus we hebben het experiment gehad... Met met de commerciële bureaus. Nou ja, daar zijn nogal wat uh, gemengde gevoelens over. Slechte evaluatie. Dus we denken dat het anders moet. Dat het beter kan. En de aanzet staat in het regeerakkoord. En ik denk dat dat veel beter gaat worden. Meneer Krol, weet nou, ik vind het een heel waardevol voorstel wat ik hoor van uh, de mensen uit Weert. A, uh, je moet er natuurlijk wel rekening mee houden dat de ene gemeente heeft er meer mee te maken dan de andere gemeente. En wat ik ook wil voorkomen, is iets wat de man uit Weert uh, net zei. Namelijk dat die geld wat bestemd was voor de zorg, nu gebruikt om mensen taalkursussen te geven. En dat houdt toch in dat er ook andere mensen waren die tekort komen. En uh, daarom wil ik het heel graag steunen. Heer u? Ja, dat laatste, van de SP? Ja, dat laatste ben ik geheel uh, met de heer Krol eens. En wat ik met de heer Zegers eens ben, is dat uh, het laten uitvoeren door commerciële bureaus, bijvoorbeeld van taalcursussen. Ja, hij zei het niet met zoveel woorden, maar in ieder geval mijn invulling daarvan is dat dat een compleet fiasco is geworden. Dat zeker zoiets belangrijks als het leren van de taal, dat is toch de eerste stap naar meedoen in onze samenleving en ook volwaardige kansen kunnen krijgen... is dat je de taal spreekt. Ja, zulke belangrijke dingen moeten we echt niet uitbesteden... aan de commerciële markt die ook nog denkt... daar een paar duizend aan te kunnen verdienen. En er zijn een aantal groepen die, die echt op enorme achterstand staan... in onze samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de Somalische Nederlanders... waar een groot deel in de bijstand is terechtgekomen. Wat je eigenlijk dan doet is een eerste generatie helemaal afschrijven. Nou, dat, kan, dat kan nooit. Als mensen hier een goede reden hebben... Hè, dus met een goede reden die hier zijn gekomen en mogen blijven... moeten ze mee kunnen doen. Dus wij hebben een activerend beleid. Dat betekent... Je begint heel sober, maar zodra je in beweging komt... krijg je meer geld. Zodra je de taal gaat leren, zodra je vrijwilligerswerk... of betaald werk gaat doen, eh, dan zul je dat ook merken. Oh. Maar goed, de boodschap aan Weert is... er wordt een begin gemaakt dat Absoluut. gemeenten ja. er meer te ja. zeggen over krijgen. Ja. Maar of het zoveel wordt als de heer Van der Heuvel uit Weert wil. Het moet nu uitgewerkt worden. Uh, het is een, een, en dan, is een, en dan, en dan doet hij nu een belofte. Over vier jaar is meneer Van der Heuvel uit Weert dolblij. Nou, ik denk dat die integratie echt uh, uh, veel beter gaat worden... dan die uh, de recente jaren is geweest, ja. Goed, een reactie was dat op de lokale politici die we hier te gast hebben. Wij gaan naar het onderwerp dat bedacht is door de ChristenUnie. De stelling, alleen waar ruimte is voor gezinnen... is er toekomst voor steden en dorpen. Meneer Segers, leg dat eens uit. Wat hier een wethouder uit uh, Emmen. Nou, in Emmen is nog enige sprake van groei, bevolkingsgroei. Uh, maar de omliggende dorpen niet. Daar is sprake van krimp. Gezinnen trekken weg. Uh, en dat heeft gevolgen voor scholen. Dat heeft gevolgen voor winkels. Voorzieningenniveau wat omlaag gaat. We zitten hier in een stad als Den Haag. In de ene wijk heb je een overschot aan, nou, wat ik moet zeggen, bakfietsen. Uh, in de andere wijk heb je een concentratie van armoede. Dus je ziet segregatie. En wat je nodig hebt zijn gezinnen, mensen met hele gewone inkomens, normale mensen een leraar, een politieagent... Een Want alleenstaander zijn niet genoeg. mensen? Ja, zeker mensen? wel. Dus het okay. gaat om middeninkomens. Mensen die eigenlijk het cement van de samenleving zijn. Dus die de boel bij elkaar houden. Zijn... Dus we zien nu een concentratie... Maar waarom legt u dan de nadruk op gezinnen in uw stelling? Dat zijn de, de, de, de mensen met middeninkomens... met uh, uh, gewone banen. Uh, dat zijn de mensen die vrijwilligerswerk doen... die langs de zijlijn staan bij uh, het voetbalveld... Uh, uh, uh, uh, mantelzorg doen. Dus dat en wat is eigenlijk voor voorzieningen moeten daarvoor... Hè, wat, wat, wat kan de... Wat kan de lokale politiek daarvoor betekenen? We kunnen in ieder geval landen kunnen wij geld beschikbaar stellen. Bijvoorbeeld om kleine scholen open te houden. Dus dit kabinet heeft gezegd, er gaat extra geld hmm. om kleine scholen in krimpregio's open te houden. Wij hebben gezegd, als er bijvoorbeeld gevangenissen dicht moeten, dan ontzien we de regio. Er is een regiofonds. Dus werkgelegenheid voor de regio is cruciaal. En in de steden, daar waar uh, middeninkomers wegtrekken, daar waar gewone gezinnen... bijvoorbeeld een leraar. Er is hier een leraartekort hier in Den Haag. Maar ja. de leraar kan geen huis vinden om hier te wonen. Ja, dat is, dat is bizar. Dus je moet anders gaan bouwen. Je moet die wijken anders inrichten. Dus zowel in steden als in de krimpregio moet je echt inzetten op eigenlijk het middensegment, middeninkomens... Ja, ik noem ze even gezinnen. De gezinnen. Uh, meneer Hollweg, uh, reageert u daar eens op? Nou ja, toen ik de stelling las kreeg ik pukkeltjes. Want als ik dan gezinnen hoor, dan denk ik... Uh, CDA sprak daar enkele jaren geleden ook over. Die zijn zo verstandig geweest om die term af te schaffen... en het te hebben over families. Want ik denk dat heel veel mensen die alleenstaand zijn... ouderen die alleen zijn, uh, jongeren die op een andere manier... door het leven willen, die voelen zich niet aangesproken... door die term gezinnen. We moeten het met elkaar doen. En ja, gezinnen zijn zeker een Regio. Heel erg belangrijk. Daarom ben ik blij met die toelichting. Want die toelichting spreekt me veel meer aan ja. dan de stelling zelf. Dat ik zou het. u willen aanraden om dat woord gezinnen niet op die manier te gebruiken. Er is niks mis met, een, sluit met een gezin. veel mensen uit. Er is niks mis met een gezin. Maar ik vind het mooi wat u zegt over familie. Want als je bijvoorbeeld raadt, de regio Emmen, dus de, de, wethouder, de, de wethouder die hier zat, um, die heeft dan te maken met een regio waarin. Een gezin, sorry. Um, bijvoorbeeld wegtrekt. Eerst. Bijvoorbeeld, ja, ja. bijvoorbeeld wegtrekt omdat er geen werk is. Um, dan blijven de ouders achter. Terwijl inderdaad als ouders hun kinderen en kleinkinderen bij elkaar wonen, die kunnen heel veel voor elkaar betekenen. Kinderen, iets voor de ouders, voor de grootouders en andersom. Dus inderdaad, dat familieverband is ontzettend belangrijk. Dus volgens mij um, staan die mooie dingen hier opvinden. aan tafel. Want je ziet juist heel veel leuke experimenten, overal in het land, waar jong en oud elkaar helpt, samen ja. probeert door het leven. Even te gaan. Ja. Die kant moeten we op en niet allemaal van die schuttenkisten door. Hoe kijkt u daarnaar? Is, ziet u ook uh, dat daar waar ruimte is voor gezinnen... er ook toekomst is voor dorpen en steden? Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is dat mensen voelen dat ze een toekomst hebben. En of ze nou in de samenstelling van een gezin wonen of alleen wonen. Ik denk dat dat nog niet zo heel veel uitmaakt. Maar het gevoel, kan ik hier mijn toekomst opbouwen? En kan ik eventueel later als ik kinderen krijg, kunnen die hier veilig opgroeien bijvoorbeeld? Maar ook gewoon puur economisch. Ja, kan ik nog een huis vinden wat ik ook hmm. een beetje kan betalen... met mijn leraren of verpleegkundige salaris? En daar zien we natuurlijk, en dat is wel een probleem... en dat ben ik denk ik met de heer Segers eens... een groot probleem in Nederland, dat we een deel hebben met name... In de randstad, waar het super duur en super druk is. en waar mensen. eigenlijk de gewone leraar wordt de stad uitgejaagd. want die kan geen fatsoenlijke woning meer vinden. En aan de andere kant hebben we andere regio's in ons land. Um... Ja, waar, waar heel veel eigenlijk ook jongeren vooral natuurlijk ook wegtrekken. Echt? Waar, waar Omdat ziet u dan, dat er geen toekomst is? Waar ziet u de oplossingen in dat opzicht lokaal? Meer scholen, alles iets nou, kleiner. Ik ik een antwoord geven voor, ja, ja, ja, ja. voor mij? Dat zijn we volledig met elkaar eens, denk mag ik. Het, ik wel, uh, misschien nee, een klein contrast met de vorige tafel, maar mag ik iets aardig zeggen over de SP? Want, uh, niet te veel gaan. Nee, niet te veel. Nee, nee, nee, nee, dan wordt het heel saai. Ja, maar ja, in Amsterdam, is er bijvoorbeeld echt beleid om gevarieerd te bouwen. Dat je in een wijk zegt: Nou, er is een deel de sociale huur, er is een middensegment en er zijn duurdere woningen. Ja. Nu is er het plan in Amsterdam om sociale huurwoningen beschikbaar te stellen bij de Zuidas. Nou, de VVD die wordt dan heel boos. Nou, dat ja. zijn tegenwoordig mijn vrienden. Maar in dit geval zeg ik, jongens, euh, het is toch echt veel beter voor die sociale samenhang als rijk en arm, als dat door elkaar woont. Dat je niet een concentratie van armoede hebt en een concentratie van rijkdom, maar dat dat door elkaar heen werkt. Dus ik denk dat nou ja, af en toe in Amsterdam ook best goede dingen gaan gebeuren. Ja, ja. dus uw partij heeft Oe, ik nu ook kijk een... u heel boos naar mij. Ja, ja, ik al... nou, ik ben... ja. kijk nooit heel boos. Dat, no. dat bestaat bij mij helemaal niet. Maar uw partij heeft ook een handtekening gezet onder dit regeerakkoord ja. om juist meer sociale huurwoningen te verkopen. En er zijn Kijk we zijn er ook te weinig. Hier ligt een grote verantwoordelijkheid voor gemeentes om toe te wijzen. Bijvoorbeeld een verdeling van 30% sociale huur of sociale woningen. 40% midden, 30% duurder. Dat kan een gemeente met bestemmingsplannen, hebben zij de instrumenten om gevarieerd te bouwen. Als je dat helemaal aan de markt overlaat, dan zie je, dan krijg je ghetto's. Of van de bakfietsen of van armoede. En dat moet echt door elkaar heen. Nou ja, dat is even naar de metafoor van het gezin, families, zegt u. Maar we hebben dat cement nodig van door elkaar heen wonen en de middenklasse die de boel bij elkaar houdt. U houdt de coalitiepartners bij de les en u zorgt ervoor dat er niet te veel sociale huurwoningen verkocht het, gaan worden. Ik ben echt geweten dat er van deze coalitie. Meneer Segers, u wilde Meneer Kool heeft natuurlijk wel een punt. Dat, uh, u zei, nou, ja, u, u moet nu vrienden zijn met de VVD. Ik ja, snap ja, je, heel goed ik, dat ik, dat ik af en naar toe naar heel klaver. lastig is. kijk naar dit klaar. Ja. Ja, nou, uh, maar het is natuurlijk een feit dat er vandaag de dag 119 sociale huurwoningen per dag verdwijnen. Vaak omdat ze verkocht. Worden. Um, en dat is ontzettend dat is een ontzettend groot probleem. Ja. Juist omdat, en dat is wat u belangrijk vindt... als je ergens een toekomst op wil kunnen bouwen... en je wilt bijvoorbeeld als jongeren uit huis uitgaan... ja dan begint wel met dat je een fatsoenlijke betaalbare woning kunt vinden. Soms moet er gesloopt worden. Bijvoorbeeld Rotterdam-Zuid, daar zie je dat er een concentratie is inderdaad van sociale huur. Soms moet er gesloopt worden. Maar dat kun je alleen maar doen als er alternatieven zijn. Dus als je inderdaad ook mensen elders... Een woning aanbiedt. Dus dat er gesloten wordt, nou ja, verkoop inderdaad, dat kan, mm. dat kan een oplossing zijn. Maar er moet meer variatie in wijken komen. Dat is vanwege die sociale samenhang cruciaal. Goed, uh, dank voor, uh, voor dit debat. Wij gaan door. Het nieuws en verkiezingsdebat met Lara Renze en Joost Vullings. En dan wordt het uh, tijd voor de stelling van de SP. En die luidt: de lokale zorg heeft veel te harde klappen gehad van Den haag. De markt hoort ook lokaal niet thuis in de zorg. In 30 seconden. Een ja. um, hele goede stelling. Um, al zeg ik het zelf. Ja, al zeg ik het zelf. Kijk, we zitten hier vandaag in Den Haag. En het gaat over de gemeenteraadsverkiezingen. 21 maart mogen mensen gaan stemmen voor hun gemeente. En als je kijkt naar de zorg, dan is het wel Den Haag geweest... die bijvoorbeeld besloten heeft dat de verzorgingshuizen dicht moesten. Is het Den Haag geweest die besloten heeft... dat de thuiszorg, dat daar een heel groot deel in werd gesnoeid. En dan zie je dus dat gemeenten en met name dus bijvoorbeeld ouderen, mensen die zorg nodig hebben... dat die in de problemen komen. Want je kunt niet beide tegelijk doen. Als je aan de ene kant zegt, de verzorgingshuizen sluiten... mensen moeten langer thuis blijven wonen. Uh, dat is door een aantal partijen hier gezegd. Uh, helaas, ook met steun van de ChristenUnie... zijn die verzorgingshuizen uiteindelijk gesloten... want mensen moesten langer thuis blijven wonen. Ja, dan zou je juist moeten investeren in de zorg thuis. Dan hadden we juist, en dat is dus niet gebeurd... gemeenten extra geld in plaats van minder geld moeten geven... om die zorg thuis goed te regelen. Nou, meneer Segers, de portemonnee op tafel... Je kunt het kabinet veel verwijten, maar niet dat het bezuinigt op ouderenzorg. Er gaat meer dan 2 miljard richting verpleeghuiszorg. Er gaat heel veel geld naar lokale gemeenten. We horen net het bedrag van 5 miljard. En heel specifiek 1,34 miljard om de sociale opgave in het lokale domein. Dus in, in de gemeente om dat waar te maken. Dus onder andere ook zorg voor ouderen. We hebben het manifest waardig ouder worden opgesteld. Daar gaat 180 miljoen naartoe. Er gaat heel veel extra geld naar zorg. Als de SP zegt... In de zorg draait het om zorg en mag het niet om de markt gaan... mag het niet om winst gaan, ben ik het ermee eens. Als de SP zegt, alles moet ondersteboven... en we gaan een nieuw stelsel opbouwen, zoals in Amsterdam... want nu ga ik iets, iets, toch iets uh, uh, antithetisch zeggen, toch iets kritisch zeggen. In Amsterdam zeggen ze, er moet een stedelijke thuiszorgorganisatie komen. Dat is een nieuw stelsel, dat is een overheid die alles op zijn schouders neemt... en dat is een bureaucratie creëren waar je de mensen die zorg nodig hebben... niet mee helpt. Wat we wel moeten doen, is daar waar de knelpunten zijn... Voor extra geld zorgen. Voor betere regels. Maar vooral rust. En dat was ook een van de harde kreten hier van een van de wethouders uit Wieren. Alsjeblieft, rust. Ja, maar als u het heeft over rust, meneer Segers... dan is het creëren van rust niet wat er gebeurd is. Namelijk de gemeente opzadelen met heel veel extra zorgtaken... maar ze daar niet het geld voor geven. Want de rekening is gewoon doorgeschoven naar de mensen die de zorg nodig hebben... en naar de mensen die zorg verlenen. Ik heb hiervoor bij de vakbond gewerkt. Acht jaar, wat ik daar meemaakte, was dat thuiszorgmedewerksters... een kwart van hun salaris in moesten leveren. Ze deden gewoon nog hetzelfde geld, of hetzelfde werk... maar ze kregen een kwart minder salaris. En het idee in Amsterdam, wat de SP heeft en wat we veel meer andere plekken hebben, die gemeentelijke thuiszorgorganisatie... is er juist voor bedoeld om ervoor te zorgen... dat mensen die werken in de thuiszorg, dat ze zekerheid hebben. Dat ze een fatsoenlijke, eerlijke baan krijgen. En nu zien we, doordat er marktwerking is, lokaal, in de zorg... gemeenten werken met aanbestedingen. Thuiszorgorganisaties moeten met elkaar concurreren. Ze schrijven zo goedkoop mogelijk in om het werk te winnen. Een hele hoop extra bureaucratie, een hele hoop extra onzekerheid. Voor de ouderen hou ik nog wel mezelf de vaste gezicht. Voor de mensen hou ik nog wel mijn banen salaris. En het zorgt natuurlijk ook gewoon voor een hele hoop extra kosten. Krol, dus wij denken bent, dat we dat veel u voor beter kunnen organiseren. gemeentelijke thuiszorgorganisaties? Kijk, dat je de zorg dichter bij de mensen wil brengen is natuurlijk fantastisch. Maar dat dat moest met minder geld, dat is eigenlijk schandalig. Wij hebben destijds al voorgesteld. Maar bent u voor gemeentelijke thuiszorgorganisaties? Wat mevrouw Marijnes hier voorstelt. Ik uh, kan me daarin in vinden. Ik vind dat de marktwerking veel te ver is doorgeschoten. Overigens heeft de marktwerking soms ook wel positieve dingen. Heel veel innovatie in de zorg hebben we toch wel weer aan die marktwerking te danken. Maar als je ziet die aanbesteding iedere keer, die regels uit Europa waar we rekening mee moeten houden. De mensen die eigenlijk met hun handen aan het bed willen zetten aan. Die ervoor willen zorgen dat mensen echt geholpen worden... en die onder zoveel minuten weer formulieren moeten invullen... waarmee ze bezig zijn geweest, daar moeten we zo snel mogelijk vanaf. Dat eindeloos aanbesteden, dat is wel een ja, u zegt, u zegt punt. verstandige ja. dingen, namelijk heeft dat over knelpunten. Daar waar de ene aanbesteding op de ander volgt en zegt... Nou, daar zou best meer tijd tussen kunnen zitten. Daar waar er te veel formulieren moeten worden ingevuld... daar moet het allemaal een tandje minder. Doe normaal. Zorg voor die zelfsturende buurtzorgteams... waar we allemaal zo hoog van opgeven... Dus wij kunnen best in de praktijk verbeteringen aanbrengen. Maar het laatste wat je moet doen is het hele stelsel. En dat is pleidooi van de SP. Het hele stelsel weer op de schop doen. Daar zijn de mensen thuis niet mee geholpen. U ja. creëert... Overheidsbureaucratie. Ja, dat ben ik absoluut niet met u eens stekken nog. Als u de zorg een beetje kent, dan zou u weten... dat de bureaucratie op dit moment echt gigantisch is. Mensen die, die in de zorg groter. werken worden gillend gek. Nee, die is nu zo groot. Groter, Juist dan dan omdat opwijs... er verschillende organisaties... niet met elkaar mogen samenwerken. Dat komt door dit stelsel. Maar omdat ze met elkaar moeten concurreren. Dus wat krijg je? Je moet inschrijven. Je hebt daar juristen voor nodig. Je hebt daar inkopers voor nodig. Advies, je moet extra ambtenaren bedenken. hebben. Want die moeten ook allemaal opeens verstand hebben van zorg. Nog los van de onzekerheid want dat is wat de mensen aangaat en dat moet uiteindelijk het belangrijkste zijn de onzekerheid die het voor de ouderen met zich meebrengt krijg ik straks nog wel mijn vaste thuiszorggezicht de onzekerheid voor die zorgmedewerkers ik heb het zien gebeuren bij de vakbond allemaal moesten ze salaris inleveren omdat er hier in Den Haag werd besloten er moest bezuinigd worden, dus gemeenten moesten het goedkoper doen, die gaan naar oplossingen zoeken weet je wat ze zeggen meneer Zegers weet je wat, die thuiszorgmedewerkers die hoeven niet meer te kijken hoe het met iemand gaat Ga alleen nog maar schoonmaken, en als we alleen gaan schoonmaken dan pakken we een kwart van uw salaris af, en zo zijn dat dames die 20, 30 jaar belangrijk eervol werk deden... gewoon een kwart van hun salaris verloren. Bijvoorbeeld bij de WMO gaat het in 8 van de 10 gevallen gaat het goed. Wat u doet, is kijken naar die twee. Ik wil met u naar die twee gevallen waar het niet goed te willen kijken... en willen kijken of het, of het beter kan. Maar wat u doet, is bijvoorbeeld zeggen... Nou voor al die tien gaan we het hele stelsel overhoop gooien. Dat is wat u doet. U bent met mij... Tevreden volgens mij over buurtzorgteams die zelfsturend zijn. Die zelf kunnen inrichten van nou deze, deze cliënt, deze uh, ouder heeft wat meer zorg nodig. Hier zal ik wat langer, hier kan ik wat langer blijven. Bij de ander kan ik wat korter. Dus die vrijheid die buurtzorgteams hebben, dat is onderdeel van het stelsel. Daar waar we tevreden over zijn, daar moeten we het versterken. Daar waar er geld tekort is, moet er extra geld bij. Dat doet dit kabinet. Daar waar er knelpunten zijn, moeten we ze oplossen. Nee, wat dit kabinet doet, is heel goed inderdaad... 2 miljard euro extra uittrekken voor de verpleeghuizen. Daar zijn we heel blij mee. Maar iedereen hier in de zaal weet ook hoe ontzettend hard dat nodig was... dat we daar geen dag langer mee konden wachten. Maar dit gedeelte gaat over... de verzorgingshuizen zijn mede op uw initiatief gesloten. Dus mensen blijven langer thuis wonen. Hoe organiseren we die zorg thuis goed? En daar hebben we te maken met dat er ontzettend veel geld is weggehaald. En wat je krijgt is dat gemeenten toch gaan zoeken... naar manieren om die zorg overeind te houden. En uiteindelijk zijn het de mensen die de rekening hebben betaald... want die hebben salaris in moeten geven. Laten hier even een punt zetten, want eigenlijk... de, de stelling van, van 50 plus gaat ook een beetje die, die kant op. Het uh, gaat in ieder geval over hetzelfde onderwerp. Uh, de stelling luidt... de decentralisatie van de zorg... en de daarmee gepaardgaande forse bezuiniging... is de belangrijkste oorzaak van de problemen... in de, tussen haakjes, oudere zorg... op gemeentelijk niveau, meneer Krol. Het en dan gaan we even weer een laag dieper... was dat het op gemeenteniveau euh, ja, efficiënter kon. Het was dichter bij de mensen. Mensen zouden beter weten wat mensen nodig hebben. Dus dan is het ook, kan het ook goedkoper. U zegt dat er nog steeds te weinig euh, geld naar gemeenten gaat. Nou, Dat het goedkoper kan, geloof ik, op den duur wel. Maar we hebben in andere landen gezien dat men dat ook gedaan heeft. Maar toen heeft men er eerst meer geld voor uitgetrokken. Want als je iets op een andere manier gaat doen... kost het bijna altijd eerst meer geld. Ons voorstel was destijds... Benoem nou Eerst. Tien gemeenten waar je het gaat proberen. Drie grotere gemeentes, drie kleine gemeentes en vier gemeentes in de middensector. Ga kijken wat daar goed en fout gaat. En als je dat weet, ga dan met die kennis ervoor zorgen dat het wordt uitgerold over het hele land. Dat is nu niet gebeurd. En wat zie je? De verschillen zijn immens groot. In de ene gemeente gebeurt het prima, in de andere gemeente gebeurt het wat minder. In de ene gemeente zijn mensen heel dik tevreden. In een andere gemeente, en dat komt echt voor, denken mensen met mij aandoening en de zorg die ik nodig heb, kan ik maar beter gaan verhuizen naar een gemeente 40 kilometer verder. Ja, dat, dat is toch gezot in een klein land als Nederland? Laten we me meneer Segers even laten reageren. De verschillen zijn door deze wijzigingen te groot geworden in gemeentes, daarom per, tussen zijn de gemeentes. gemeenteraadsverkiezingen cruciaal. Omdat wij vervolgens, ik kan mijn ChristenUnie-collega in de gemeenteraad aanschrijven, uh, bellen, jongens, er is een probleem. Er komt iemand en die wordt niet geholpen met een PGB, maar die wordt naar een algemene voorziening wordt die doorgestuurd. Dan kan ik volgens zeggen, dat gaat mis. Of een gemeente die met hele stapels formulieren aankomen waar ze helemaal doorheen moeten ploeteren. Dit gaat mis. Daar heb je lokale verkiezingen voor. En wat is de gedachte bij de decentralisatie? Zorg dichtbij, democratie dichtbij dat is heel vitaal en heel goed. En je ziet dat het lukt, want mantelzorgers leven dichtbij... die overheid is dichtbij, en in dat samenspel kan er hele goede zorg zijn. Maar er zijn geleefd. grote verschillen, constateert meneer Krol. En ja. Bent u het met hem eens dat het uh, handiger was geweest... om het anders in te voeren, om het voorzichtiger te doen... om eerst te kijken of waar het wat wel, sla wat wel kan slagen en wat niet? Nee, we waren ervan overtuigd, en dat is ook wat je, wat je hoort van... in ieder geval dat wat wij horen van onze wethouders... Dit is, dit is een goede stap geweest, want de zorg dichtbij is beter. En wij weten beter, beter wat er moet En wij nou, weten wie de mantelzorgers zijn. En wij weten wie komen. de vrijwilligers zijn die mee kunnen helpen. En wij weten de lokale aanbieders, die kennen we goed. We zitten samen om, om, om de tafel. We hebben die huiskamergesprekken, of die keukentafelgesprekken. Die kunnen wij lokaal voeren en we weten heel goed wat we moeten doen. Daar waar het misgaat, u belt straks met uw twintig vertegenwoordigers in de gemeente. Ik bel met mijn christieunie vertegenwoordigers. Twintig gemeenten. Gemeent. Ik bel met mijn vertegenwoordigers. En samen kunnen we het lokaal beter maken. Waar liggen nu de oplossingen? Want he, we hebben nu teruggekeken samen met meneer Krol... He, mevrouw Marijnissen uh, ja, hoe het misschien had gemoeten. Uh, ja. Zoals het nu gaat. Waar liggen nu oplossingen voor problemen in bepaalde gemeenten? Ja, wat ons betreft is de oplossing... dat wij um, landelijk vaststellen wat het minimum is... wat iedereen, ja. waar je ook woont, aan zorg waar je recht op hebt... Op dit moment hebben we in Nederland postcodezorg. Dat wat je postcode is, bepaalt wat voor zorg je wel of wat voor zorg je niet krijgt. Nou, dat is natuurlijk van de gekken. Ik ben het met de beide heren eens dat dat wat je lokaal kunt regelen, dat moet je lokaal regelen. Dat is ook prima. Hoe ze dat organiseren, dat mogen gemeenten zelf invullen. Maar het is te gek voor woorden dat ouderen van 80, 90 jaar in sommige gemeenten... want daar heb je die postcodezorg weer naar de rechter moeten om bijvoorbeeld hun thuiszorg af te dwingen. Bent u het eens, meneer Sergens, met zo'n uh, minimum? Wat wij, wat wij nu doen is bijvoorbeeld uh, uh, geld geven aan gemeenten, zodat ze een zogenaamd abonnementstarief kunnen uh, vaststellen. Namelijk een heel beperkt bedrag, waardoor je je voorzieningen krijgt via de WMO. Echt, gemeentes gemeentes kunnen nog meer hebt. doen. Gemeentes kunnen nog meer doen. Die kunnen een stap verder zetten. Die kunnen zelfs een collectieve, collectieve ziektekostenverzekering afsluiten. Zonder eigen risico. Dus die kunnen heel veel lokale voorzieningen nog toegankelijker maken. Is ruimte, zeg maar. Er is heel veel ruimte lokaal. Wat u doet is vanuit Den Haag alles dicteren. Wat ik wil, is meer vrijheid en dat gemeenten de vrijheid gebruiken om nog beter voor ouderen te zorgen. Nou, meneer Zegers snijdt nou net het thema van het eigen risico aan... waarvan ik eigenlijk had gehoopt dat hij dat zichzelf zou besparen. Want als er nou één ding was wat we hier in Den Haag hadden kunnen regelen... voor heel Nederland... Nou, en wat meneer Zegers natuurlijk ook in het verkiezingsprogramma had staan... en waar hier in Den Haag 98 is het, is het? van de 150 parlementariërs het mee eens zijn... namelijk het afschaffen of in ieder geval het verlagen... met 100 euro van het eigen risico. Ja, dat heeft u laten varen in de coalitieonderhandelingen. Maar um, het gaat ja. over het recht wat mensen hebben hebben geme op gemeentelijk niveau op zorg. En het is wat ons betreft te gek voor woorden... dat het uitmaakt, en dat is dus die postcode zorg... waar je woont, uh, welke zorg je krijgt. Maar en dat daarom... kost geld, zo'n minimumnorm, toch? en Welk bedrag trekt u daarvoor uit? Nee, dat kost geen geld. Nee? Um, Nee, natuurlijk niet. Want nu hebben we, nu als, het, is het... als sommige gemeenten er nu niet aan toe. Ja, maar voldoen. nu is het rechtsongelijkheid. Dus nu is het ja, maar... uh, inderdaad in welke gemeente je woont... maakt uit welke zorg je krijgt. En als het gaat over wat geld kost... dan hebben we he, afgelopen maand bijvoorbeeld nog... zei de brancheorganisatie... op dit moment zijn er 320.000 ouderen... die onterecht in het ziekenhuis terechtkomen. Dat kost 1,4 miljard per jaar. Dat kost het. Dus als we dit anders zouden organiseren... dan zouden we dat juist geld besparen. Ja, maar u zegt dus wel tegen de gemeente... u organiseert het fout wij hey, zeggen eigenlijk hier als uh, landelijke fractievoorzitter... zeg ik tegen deze twee heren... laten wij nou landelijk afspreken een minimum. Dan kunnen ja, maar dan gemeenten... Dan die, die, die gemeenten moeten dat dus wel dan voor elkaar gaan krijgen. En kennelijk doen die iets fouten Dat geregeld bij. het, het niveau opschroeven. Ja. Ja. Nou, je ja, hebt, ja. bent nu dus heel erg overgeleverd aan de willekeur van een gemeente. Omdat je, en dat is die postcodezorg... in de ene gemeente daar wel recht op hebt en in de andere gemeente niet. En dat lijkt niet alleen tot rechtsongelijkheid... maar dat leidt ook tot heel veel onzekerheid. Meneer Krol, bent u het eens met mevrouw Marijnissen? Uh, wij noemen dat anders. Uh, wij praten niet over... Een Minimum maar over een basispakket. Want we willen die gemeentes ook heel veel vrijheden geven. Maar ik kan u herinneren. Vier jaar geleden deden wij heel bewust niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen... omdat we het heel graag aan de lokale partijen... waar ik grote bewondering voor heb over wilden laten. Nu er zoveel door Den Haag over het muurtje van de gemeentes is gedonderd... is het echt tijd dat die partijen die daarvoor gewaarschuwd hebben... en 50PLUS was zo'n partij, dat die nu in een aantal gemeenten mee gaan beslissen... om ervoor te zorgen dat het echt verbetert. Weesing. Maar daar zijn we het allemaal wel over eens. Er is een minimum. Er is een minimum. In plaats van dat het eigen risico stijgt, is het bevroren. Dus dat is het eerste. Tweede, er is een minimum. Namelijk, je kunt de WMO voor 17,50... dus mensen met een smalle beurs... is een abonnementstarief. Kun je je voorzieningen krijgen? Kun je hulpstukken krijgen via dat abonnementstarief? Maar gemeentes kunnen een stap extra zetten. Kunnen meer doen. En dat is de lokale democratie. En daar hebben we gemeenteraadsverkiezingen voor... en moeten ervoor zorgen dat er goede mensen in de gemeenteraad zitten. Dat iedereen maar gaat stemmen. Zo. Dank u wel. Gert-Jan Segers van de Christen Lilian Marijnissen van de SP... en Henk Krol van 50PLUS.